Goedemiddag, ik ben Biem Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. De klimaattop in Glasgow is nu echt afgetrapt. De leiders van bijna alle landen praten daarover de klimaatdoelen. Ook demissionair premier Rutte is erbij. Hij hoopt dat er duidelijke afspraken worden gemaakt. Ik denk dat we een eind kunnen komen waarbij zowel de landen gezamenlijk goede afspraken maken over hoe gaan we dat nu aanpakken. Maar ook hoop ik en verwacht ik afspraken maken over het omzetten in... Ja, in gewoon realiteit, in actie. Het moet al gebeuren. De meeste Nederlanders verwachten trouwens niet veel van de klimaattop. Uit een enquête blijkt dat maar 11% denkt dat er in Glasgow duidelijke afspraken worden gemaakt. 7 op de 10 Nederlanders zeggen dat ze bezorgd zijn over de opwarming van de aarde. Het OM in België doet onderzoek naar de dood van een student van 19. Hij overleed afgelopen weekend tijdens een ontgroening. De eerstejaars moesten dierenvoer eten en in een bad vol bloed liggen. De jongen werd ochtends bewusteloos in zijn bed gevonden. Er wordt nog onderzocht of hij is omgekomen door de ontgroening... of dat er een andere oorzaak is. Sterspeler Lionel Messi komt ooit misschien weer terug naar FC Barcelona. Deze zomer liet hij zijn club achter en vertrok hij naar Paris Saint-Germain. Nu zegt hij tegen een Spaanse krant dat hij ooit... Wil terugkeren, waarschijnlijk niet als speler, maar als technisch directeur. Dat duurt trouwens nog wel even, want voorlopig staat Messi nog twee jaar onder contract in Parijs. En Disneyland Shanghai gaat twee dagen dicht omdat een bezoeker positief is getest op corona. Dat was flink balen voor alle bezoekers gisteren, zegt correspondent Soert en Daas. Allemaal mensen die gezellig met het gezin een dagje uit waren daar in Disneyland. Uh, urenlang hebben moeten wachten tot ze aan de beurt waren, pas naar buiten mochten uh, met een negatieve testuitslag. Uh, niet bepaald jouw idee denk ik van een, uh, van een leuk dagje uit. In China wordt sowieso streng ingegrepen. Vorige week werden twee treinen stilgezet die onderweg waren naar Peking. Er zaten twee medewerkers in die contact hadden gehad met iemand met corona. Ze waren zelf niet besmet en de honderden passagiers ook niet. Maar ze moesten toch allemaal een week in quarantaine. Het weer. Het is rustig herfstweer met geregeld zon. Misschien een buitje en zo'n 12 graden. Morgen wat meer bewolking. In het westen en zuiden kans op wat regen en een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Rainbow Radio Sansport. Welcome to the best show on the radio.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 nummer van Claudia de Breij stond vorig jaar op nummer, nummer 1. 1, inderdaad. In de, in de top de 51. Top 51, ja, inderdaad, ja. Precies. En uh, we hebben het uh, kort in het vorige uur, hebben we het er al eventjes over gehad, dat we in december weer een regenboog top gaan houden. Maar niet top 51, maar top 52. 52. dat het 52 jaar geleden is, hè, de, sto de Stonewall. -land. Ja, precies, want ja. daar hebben we het aan gekoppeld. Daar en, hebben we ja. Dus inderdaad. elk jaar komt er een nummer bij. Ja. Precies, ja. en over vijf jaar zitten we in de top 57. Of ja. En zo groeien wij door. Dus het wordt, uiteindelijk wordt het een, als we zo lang blijven bestaan, top natuurlijk 2000. een hele mooie. Wie weet, gaan we dat ook nog bereiken? Ja. En we waren eigenlijk wel nieuwsgierig naar wat was er maar nog meer eigenlijk, zeg maar gekozen. En um, we hebben net de lijst er even bij gepakt. Um, zoals gezegd, uh, nummer 1 was Claudia de Brij met Mag ik dan bij jou? En ik kan nog maar herinneren dat we dat heel kort konden draaien. Ja, het ja, zat... zo zonde. Toen hebben we het in januari hebben we het nog een keer gedraaid. een keer opnieuw gedaan. dat ja, was ja, echt uh, yeah. dynamische vijf uur toen. Ja. Op nummer 2 stond Lady Gaga met Born This Way. Born This Way, uiteraard. Altijd een goeie. Derrie was Anita Meijer, Why Tell Me Why. why tell Me Why. Ja, ja, inderdaad wel speciaal ook in Zandvoort. Omdat hij de allereerste Bright Beach, natuurlijk, Anita Meijer, hier op ja, live optrad. precies. En uh, daarmee in daar succes gehad, want het is natuurlijk gewoon een, uh, een golden oldie, om het zo maar Uit, te zeggen. Uiteraard, uiteraard. Natuurlijk kan zingen een soort gay anthem. Yeah. Uh, en ja, dan hebben we het over een ander gay anthem. Nummer vier. YMCA. Van The Village People. <laughs> Hoe kan het ook anders? En dergelijke. <laughs> en dan op nummer vijf, dat prachtige nummer van Shirley Bessie. I am what I am. Ja, precies. Dat ja. natuurlijk. Ik zeg maar John van Eert uh, in het Nederlands gezongen is. Ik ben wie ik ben. Wie. In, uh, in zijn, uh, zijn musical. Ja. Ja. Nou, uh, de oproep dus aan, uh, aan jullie luisteraars. om uh, te gaan stemmen. en zorgen dat um, uh, nou ja, misschien wel een andere lijst gaat komen uh, ja. van die top 5. Uh, top 10, uh, top 2 en 50 natuurlijk. We zijn razend nieuwsgierig welke keuzes jullie gaan maken. Ook omdat we natuurlijk een nieuwe playlist yeah. uh, hebben. Want afgelopen jaar hebben we ons uh, zeker verdiept... Uh, mede dankzij uh, Jelmer en Mirko in de toevoeging van met name de jonge singers, songwriters en dergelijke. Uh, uh, vanuit de, de Regenboog Community. Dus um, wij roepen ook vooral jongeren op om uh, lekker uh, te gaan kijken naar deze lijst en te gaan stemmen. En verzoeknummers ook in te dienen, hè, ja. vooral. Het is uh, als er nummers er niet op staan die zij graag zouden willen horen. En die... Enigszins, natuurlijk, wel gelinkt zijn aan de regenboogcommunity. Community. Precies. Toch? Ja. Dat is dan toch of het is de artiest, of het is het nummer wat daar naar verwijst. Ja, of dan, het is geadopteerd. Of het is de geadopteerd. De dat community. mag ja, ook. Ja, als, het, als het echt een nummer is waar, waarvan je weet, nou, als je dat nummer draait, dan ja. is dat. Uh, Zoals Gloria Gaynor, ja. I Will Survive. Dat heeft er niets, mee te, had maken, weer, had er niets mee te maken. Het maar geworden. het is er natuurlijk wel geworden. Want <laughs> ja, ja, dat betekent precies. toch wel even het een en ander. Exact. Dus. Ja, Dus verrassen ons en kom met je verzoek. Nummertjes. En wat we ook gaan doen met die fysiek nummertjes... daar kun je dus inderdaad aangeven of je daar zelf live in de uitzending... dan op dat moment ook iets over wil vertellen. Dat hoeft niet, maar we vinden het natuurlijk wel superleuk... om het verhaal achter de plaat te horen, om het zo maar te zeggen. Ja, dus je kunt het ook opschrijven als commentaar. Als je, als ja. je denkt van, ik, ik wil niet op de radio zelf... maar ik wil wel graag vertellen waarom ik dit nummer kies... dan mag je dat ook uh, noemen. En dan zeg je van, ik wil mijn naam niet genoemd hebben... maar dan kunnen wij wel het verhaal vertellen. Precies. Dus dat is ook leuk. Ja, ja. En dat uh, Kan je nou, redelijk anoniem doen dan. Ja, ja zeker. Ja. En we hebben uh, prachtige ontroerende uh, uh, verhalen achter de platen gehoord. Precies. Of, ja, nou, ja. Ja. He, muziek kan ja. soms ontzettend ingrijpen zeg maar, op een gebeurtenis of een aanleiding. Alleen maar dan. iedereen heeft toch een nummer wat bij een bepaalde relatie hoort. Ja. Of bij ja, een uit de kast komen. Of, uh, ja. ja, dat is gewoon zo. Ja. Ja. Dus uh, um, vanaf volgende week maandag hadden we gezegd. Je, ja, vanaf de in ieder geval 8, uh, ja, 8 november volgens mij. En dan uh, ja, ja, vanaf, vanaf dat moment Cor. Vanaf de website, Core. We zijn afhankelijk van Core dat hij het op de site zet als wij het maar aanleveren. Hè? Want ja. dat is dan wel de bedoeling natuurlijk. Ja. <laughs> ja. Uh, Core, kun jij nog eventjes de juiste Earl uh, herhalen? Want ik uh, brabbelde net eventjes, uh, zeg maar zandwoorden wel. Met, met het. Oh, dat doet Jelma. Uh, ja, ja, je wel. kunt uh, altijd natuurlijk kijken voor de laatste updates op uh, www.zfmzandwoord.com antwoord.nl. En dan kan je trouwens ook de uitzending bekijken via de webcam, dus dat is hartstikke leuk. Maar daar is dan ook die uh, top 52 lijst uh, waar je op kan stemmen. En uh, ja, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd, welk nummer hopen jullie dat er in blijft en komt? Wow. Ehm... Um... Eentje, hè? Jeetje, ja. Dat is een hele moeilijke. En daar confronteer je me ook wel echt direct mee. Um, nou, ik word wel altijd gewoon ontzettend blij van Anita Meijer... met Why Tell Me Why. Dan, ja, dat is gewoon wel een lekker nummer... waar ik goed van uit, mijn, uit mijn dak uh, ga. Dus, uh, ja, ja, en ja. Ja, ik heb echt een zwak voor Claudie. Voor mij moet iedereen blijven. Ja, ja, ja. Ja. Mag ik dan bij jou? Dat ja, is... We gaan het zien. En uh, <laughs> de, de technici schudden. <laughs> nee, wat, wat, wat wordt jullie, uh, jullie verhaal? Ja, dat is. Heel uh... Ja, ik moet wel erg bukken. <laughs> kan je nog wel praten, Cor? <laughs> ik kan wel een beetje praten. Um, ik moet het allemaal even bekijken. Je maar weet ik, het ook uh, Ik denk dat ik uh, voor uh, dat nummer van uh, onze zandvoerste Luna. Ademloos door de ja. nacht, maar dat oh, ja. Nederlandse versie. Precies. Ja, dat was vorig... Ja, oh, ja. ja, ja. ja, ja. ja nou heb jij geen microfoon meer? Nee, precies, dat was vorig jaar. Ik Lop weet het helemaal niet te draaien, aanspraak. <laughs> ja. Maar dat was inderdaad vorig jaar ook een, ja. een van, de, van de nummers in de top ja. Ja, 50. Ja, ja, ja, ja. Dus ik ga wel even kijken wat ik ga doen. Ja, Mirko? Welk nummer moet er volgens jou absoluut inkomen? Ik weet het nog niet helemaal zeker. Maar ik heb, ik heb wel wat, wat dingen in mijn hoofd. En ik had het van een beetje controversieel. op. Dus ja, dat is het begin van het Dat Dat vond ik heel ja, verrassend. ben benieuwd. En uh, Jelmer, even de vraag terugkaatsend. Ja, ik had hem gesteld, maar ik vind hem heel moeilijk om zelf te beantwoorden eigenlijk. Oh, zie je wel. Maar uh, ja, er zijn heel veel uh, voorbeelden. Maar ik vind uh, het nummer wat zo volgt ook wel een uh, kans hebben. Wel, wel, welk nummer? Het, het nummer wat nu volgt. Ah, aha. Okay. Nou, zou ik zeggen, uh, take it away en kondig hem maar aan. Ja, hier is uh, Rain On Me van uh, Lady Gaga samen met uh, Ariana Grande. Echt lekker, gewoon zo'n lekker popnummer, maar echt super fantastisch. Kijk ook de videoclip. Dan gaan we luisteren. I didn't ask for a free ride. I only asked you to show me a real good time. I never asked for the rainbow. At least I showed up your shoulder. Nothing at all It's cold Lady Gaga met uh, Ariana Grande, Rain On Me. En dan is nu de beurt aan uh, de column over de kunst- en LHBTI-acceptatie. Ja, hoe gaat die eigenlijk samen door de jaren heen? Daar gaan we even op terugblikken, op vooruitkijken. En daar kom je meer over te weten. Ja, kunst en LHBTI. Het valt altijd op als er een foto verschijnt met twee zoenende mannen in de media... of twee vrouwen hand in hand over straten. Dat zijn beelden uit de realiteit. Maar wat is je de liefde voor hetzelfde geslacht wil overbrengen via kunst? Hoe ga je daar dan mee om? Dit is het kunstzinnige LHBTI-verhaal van toen en nu. Als je om je heen kijkt is LHBTI-kunst de laatste jaren... steeds meer onderdeel geworden van diverse culturele activiteiten in Nederland. Uh, Neem al alleen onze eigen Pride at the Beach in Zandvoort... waar afgelopen jaar een heuse kunstroute werd opgesteld. Zo zijn er natuurlijk nog tal van tentoonstellingen... en kunstzinnige voorbeelden uit heel het land. Je ziet ook dat mensen het fijn vinden om via kunst meer te weten... te komen over de geschiedenis en toestand van een groep of gemeenschap... Kunst is in alle vormen en maten, raakt mensen op verschillende manieren. Het wordt gebruikt om een boodschap over te brengen. De een heel persoonlijk en de ander voor een breder publiek begrijpelijk. Maar vaak laat een werk ook tot de verbeelding en vrije interpretatie over aan degene die het bekijkt. Dat is de kunst van kunst. Even kijken hoe het toen was. In de jaren 1920, New York in Harlem en Greenwich Village... verwelkomde homoseksuele en lesbische klanten en cafés en bars in heel Europa... en Latijns-Amerika bijvoorbeeld ook. En werden gastheer voor artistieke groepen die homoseksuele mannen in staat stelden... om te worden geïntegreerd in de ontwikkeling van de reguliere cultuur daar. Deze kwam min of meer gelijk op met de Stone... Uh, nee, dat is verkeerd opgeschreven... Uh, het volgende wat natuurlijk meteen opvalt is de Stonewall Riot in 1969. Maar daarvoor gebeurde ook al veel hoor, na die Tweede Wereldoorlog. Want in 1954 werd het eerste echte kunstwerk uh, openbaar bekend... dat ook wel gerelateerd werd aan de regenbooggemeenschap. Het was een verdere interpretatie van LHBTI-kunst... met een beeld van Judy Garland met een verwijzing naar een oude Griekse mythe. die mythe ging al over de bewustwording... dat er queer mensen in de samenleving zouden kunnen zijn... Um, LHBTI kunst werd in het begin vooral heel abstract geuit Dat zie je ook nog steeds in andere vormen terugkomen In de loop der jaren werd dit steeds concreter en inderdaad ook activistischer Om een boodschap of een verhaal over te brengen um, Maar kreeg daardoor misschien wel steeds meer een podium Je moet toch wel opvallen als je iets te vertellen hebt of iets wil vertellen Misschien een onderdeel van kunst die we niet snel als kunst zien is de film natuurlijk. Denk aan het eerste LBTI-personage vorig jaar in een Disney-film, Onward. Of al wat verder terug, denk aan de film Brokeback Mountain uit 2005... waarin twee mannen onbedoeld verliefd op elkaar worden en dit proberen te verbergen. Maar ook een boek uit 1952 geeft een basis voor heel veel moois... ...geschreven met het idee als lesbische roman... ...maar in het conservatieve Amerika van toen... ...en ja, nu misschien nog steeds... ...onder pseudoniem uitgebracht destijds... ...maar gebaseerd op dat boek kwam in 2015 dan de film Carol uit. Deze werd warm onthaald... ...hiermee wordt het boek ook wel het begin van een overwinning... ...van 60 jaar vechten voor lgbt rechten ...dat het duidelijk wordt dat het er toen al was... Uh, vergeten we bijna de films Call Me By Your Name te noemen... die juist heel expliciet gaat over de liefde tussen, twee, um, uh, tussen mensen van het uh, hetzelfde geslacht. Maar ook bijvoorbeeld mijn persoonlijke favoriet The Greatest Showman... een muzikaal uh, eerbetoon en een subtiel uh, accent... en ook wel indrukwekkend op acceptatie van iedereen... Ja, kunst en LHBTI, het oproepen van herkenning bij je publiek, een persoonlijk verhaal in kwijt kunnen, dat is de kracht ervan. In de vorm van beeldende kunst, muziek, theater en film, in de vorm van je dagelijks leven. Het overbrengen van een boodschap, vrij voor interpretatie, laat je publiek, ook er, iets, laat je publiek er ook iets van zichzelf in herkennen. Dat is de kracht van kunst, dat is de kunst van LHBTI-acceptatie. Een prachtige kolm uh, inderdaad weer. Een uh, mooie verzameling van, uh, van zeg maar, uh, uh, kunstuitingen inderdaad. Die je ook heel mooi die ontwikkeling uh, in, uh, in ziet. Uh, ik moest ineens denken aan de Celluloid Closet, die film. Kan je je die nog herinneren? Gebaseerd nee. op een boek uit 1981. Um, een documentaire over hoe er vroeger uh, zeg maar in de film... Um, uh, eigenlijk verwijzingen zaten naar seksuele diversiteit. Um, waarin je uh, zeg maar in die documentaire eigenlijk allemaal gewoon... Hetrofilms ziet, maar daarin dan even met een specifieke bril gaat kijken naar, hé, hey, wat heeft daar dan die, die regisseur of die acteur iets in geprobeerd te verwerken. En ik kan me nog heel goed herinneren dat daar een, een soort erotische scène ontstond in een gesprek tussen een absoluut ongelofelijke een, een, een heteroseksuele acteur, die daar helemaal niks van moest hebben, voorzitter van de Bapa de lobby des, destijds ook, en zijn tegenspeler die uh, in de dialoog eigenlijk een soort romantische vriendschap uh, uh, zeg maar, uh, verkondigde. En daar ben ik eventjes een naam kwijt. Dat was zo'n uh, Romeinse, Romeinse film. Nou ja, goed, misschien popt dat later nog <laughs> op. Dus, uh, ja, ja, maar Cello World het is inderdaad ook een okay. leuk. Uh, ja. Dankjewel, uh, Jan. Wat ja. hebben jullie zelf eigenlijk met uh, LHBTI-kunst? Uh, uh, valt dat jullie meteen op als dat uh, ergens wordt vertoond? Uh, ja, nou ja het, het is in Zandvoort het is natuurlijk heel zichtbaar... doordat je vanaf het station al langs Passage 20 loopt. Ja, eigenlijk uh, inderdaad. En, en, dus kunst is Zandvoort op zich... ik hou veel van beeldende kunst. Van beelden in het algemeen. Dus dat, dat, en schilderijen, daar hou ik ook wel van. Ja. Dus uh, ja, ik vind het altijd mooi om, om het te zien. Überhaupt kunst. Maar ja, je voelt je ook gezien... Ja. als je iets uh, vanuit de LHBT-community ziet. Dus, uh, ja... ja. En uh, ja, vanuit mijn netwerk uh, is een, een, een groot uh, festival de Roerse Filmdagen in maart. Waarbij je natuurlijk ja. uh, films van uh, all over the world... Uh, uh, allemaal vanuit de regenboogcommunity uh, ziet... Absoluut ook hele mooie kunstzinnige producties die erin zitten. Vaak, zit. Vaak hele documentaires, hele mooie documentaires, korte ja, films. Ja, soort movies, ja. En dat werkt allemaal zeker ja. aanbevelingswaardig. Absoluut. En daar zullen we ook aandacht aan gaan besteden. Wie weet ja. misschien wel zelfs de plekken. leek me wel leuk om eens een keertje een oh, locatie te zetten. dat zou leuk zijn. Ik, ja, ja, och, ik zit nog steeds op te wachten. Ja, ja, ja. ja. En, en, en jij dan? Ja, ik, ik vind het ook wel belangrijk. En dan denk ik meteen aan films of muziek. Uh, dat is natuurlijk ook wel gewoon een vorm van kunst. Uh, de, de, de dagelijks wekelijks, uh, dagelijks luister ik sowieso muziek. En dan vind ik altijd mooi als er uh, ook een keer iets, uh, uh, over iets wordt gezongen... Over, of een verhaal over wordt gemaakt waar ik mezelf in kan herkennen. Want het is allemaal natuurlijk een beetje saai... als het elke keer gaat over een jongen en een meisje die verliefd op elkaar worden. Gaat het fout en het einde komt weer goed. Maar het is ook een keer leuk om dat op een andere manier natuurlijk te zien... Of dat er een liedje uh, wordt gemaakt erover en dan gewoon hele mooie muziek, maar dan een keer met een andere boodschap dan het heteronormatieve, want ja, dat is wel nodig. Ik denk, <laughs> precies, ja. om jezelf te herkennen natuurlijk. Ja, ja, ja precies. Ja, ja. En de volop in de beeldende kunst natuurlijk uh, terug te zien. En wat we eventjes moet melden is dat zeg maar degene die onze leader van Rainbow Radio Zandvoort heeft gemaakt, uh, Henk Burger, is uh, scenario schrijver. En hij heeft een prachtige film uh, gemaakt, uh, scenario geschreven voor een film Gewoon Vrienden die uh, nationaal en internationaal vele prijzen heeft gescoord. Oh, wat leuk. Okay, ja, ja, Precies. Okay. Ja. Ja. Oh. Ik heb uh, nog uh, de aankondiging voor het nummer uh, dat, dat we hierna gaan luisteren. Ja, want heel toepasselijk uh, Sullivan Stevens met Mystery of Love uit Call Me By Your Name. Want kunst is een mysterie, een eigen interpretatie. Kunst is het mysterie van de liefde. Mooi. was Mystery of Love van Cillian Stevens. En ondertussen is aan tafel aangeschoven Marlene Scherp. Uh, en ook André Huigen. Maar André gaan we straks nog even uh, erbij halen. We gaan eerst met Marlene beginnen. Uh, Marlene, welkom. Hoi. Uh, hi. Um, uh, ja, als we het over kunst hebben, kunst in Zandvoort... dan hebben we het over Marlene dat is één, voor mij, in ieder geval. En uh, de meeste mensen kennen jou waarschijnlijk al, de luisteraars kennen jou wel, maar uh, voor de zekerheid. Zou jij je nog even willen voorstellen, Marlene. Ja, natuurlijk. Uh, ik ben Marlene. Uh, ik zit hier mede bij het LHBTI-gebeuren, omdat ik ook transgender ben natuurlijk. Uh, ik ben Beeldhouster. Je hoort tegenwoordig beeldhouwer te zeggen, maar ik houd op beeldhouwer. Dat vind ik veel beter. En uh, ja, ik heb materiaal hier in Zandvoort en ik doe er regelmatig mee. Vroeger met de beeldroutes, zoals we hier in Zandvoort hadden, en die straks ook weer angst is te komen. Nee. En... Uh, ja, ik maak graag bronzen beelden in alle formaten. Prachtige bronzen beelden die ja. we ook veel langs de, langs de boulevard zien. Hè? Ja, ja, ja, ja. Die zijn van jou. <coughs> prachtig. Maar je doet niet alleen maar dat, want je bent een druk mens. En uh, je maakt dus ook muziek. Ja, al en, heel lang. En ja. daar heb je dus uh, André Huigen bij uh, meegenomen, want jullie hebben samen een band. Vertel daar eens over. Ja, een band is een groot woord. <laughs> okay. dat is meer Een project. Uh, een, een project, <laughs> ja. Uh, nou, André en ik gaan al heel lang terug muzikaal, vanaf uh, ja, zeker al 30 jaar of zo. We hebben verschillende bands gedaan, onder andere Godworst, dat, een ja, dat haalde de radio nog wel eens. En Seajet uh, gespeeld, hoofdpodium. Maar dat is, op een gegeven moment is dat uh, uit elkaar gevallen. Een tijdje pauze gehad, weer een retraite gedaan, een stukje overnieuw gedaan en weer uit elkaar gevallen. En uiteindelijk besloten we om samen eens een keer uh, te kijken wat we kunnen gaan doen. En waar dat op uit zou draaien. En dat is wel heel erg verrassend geworden. Leuk. We hebben nu een tweede cd. Die staat op stapel om binnenkort uit te komen. We hebben een eerste cd gehad. Dat was een beetje een afrekening tussen de oude periode met Godworst en al die andere bands. En uh, een beetje de weg zoeken naar onze nieuwe eigen muziek. En daar zijn we deze tweede cd. Met een mooie titel Songs of Poverty. En een beetje een, een weerschijning van deze tijd ook. Uh, Wonderwel wel goed in geslaagd, denk ik zo maar. Mooi, ja, leuk. En, en, en wat bestaat de band uit? De, wat, uh, hoeveel mensen? <laughs> twee. Twee, Jullie oh, oh, zijn met z'n twee. Alweer oh, okay. oh, ja, ja. oh, doet de muziek en ik doe de Zo teksten. klinkt het niet. <laughs> dus, <laughs> oh, ik heb uh, een muzieknummer gehoord en uh, het ja. klinkt alsof jullie met meer zijn. Er ja, standaard. Nou, nou, sterker nog, er, zijn geen, geen, uh, er is geen één muzikant aan te pas gekomen. Nee, oké. Okay, okay. oh, Dat is hij, interessant. Hij, vertel. Ja. Het, is, het is allemaal uh, op de computer gemaakt. Op de computer gemaakt, oké. Okay. Uh, ja. Behalve de stemmen dan en de, natuurlijk. Ja. De, de stemmen hoofdzakelijk door Marlène... en af en toe uh, aangevuld door mijn stem... Ja. Leuk. En uh, nou, daar komen we heel in mee. Ja, wat goed zeg. Dat, dat hoor je inderdaad niet. Ik, uh, ik had het niet ja. verwacht. Dat was, uh, grappig. En, en um, nou, je, je vertelde al dat jullie dus al eerder wel in, in, met bands hebben gewerkt. En samen ja. uh, muziek hebben gemaakt. En dan uiteindelijk is dit project eruit gekomen. Uh, maar jullie, jullie noemen het dus geen... Geen ja, duo of het is gewoon een project om op, ja, op die manier... We zijn duo een duo ja, ja, ja, nou, gewoon. Door de jaren heen eigenlijk. En, ja. Uh, ja. Ja. ja. En ja. jij zingt dus? Ja, ik doe uh, alle stemmen bijna. Ze ja. zijn heel veel. Ja. Ja. En, en de, de, de muziek maken jullie ook samen op de computer dus? En de teksten? Ja, ik, maak, ja. ik schrijf de teksten. Yes, André it. maakt de muziek. Die, uh, meestal eerst een opzetje en dat wordt dan... Uh, ...uitgewerkt aan de hand van de teksten, de structuur... ...en, uh, en uh, ja, uiteindelijk uh, een stukje toegevoegd, een stukje weggehaald... zodat het met alle goede dingen gaat. En uiteindelijk blijft er een mooi nummer over... ...waarvan nu op die nieuwe CD uh, uh, 60 minuten bijna bij elkaar hebben... ...negen nummers. En, uh, mooi. Met hele ritmische dingen met, uh, wat, uh, en wat uh, gevoeliger dingen. En uh, ja, echt over deze tijd ook... Uh, we leven in donkere tijden. Het is ook een beetje donkere muziek. Zal ik gaan een stukje draaien? Dat is al. Uh... Nou, het klinkt heel vrolijk. Als je een beetje de tekst volgt, dan word je echt wel een beetje. Het als je okay, er aan te komen. Okay. <laughs> goed, maar goed, ja, dat is okay. een detail natuurlijk. Ja, ja nou ja, het is, tekst is wel belangrijk natuurlijk. En ah. uh, het is zo grappig dat dan droevig tekst dan op, op vrolijke muziek kan. Dat is uh, nou, zo, vrolijk. Dat is misschien een beetje... Oh, ook... André, ben je altijd vrolijk? Nee toch? <laughs> nee, nee, zeker niet. <laughs> nee, niemand is toch altijd vrolijk. Nee. Dat, uh, dat is, uh... maar... En, en, en treden jullie ook op? op uh... Nee, we zijn nu, uh... nou zeg jij het maar. Nou, we zijn nu in het stadium van afdonding van deze ja. cd. Ja. Hij heeft nog een klein, klein dingetje nodig. Zoals we zoeken nog een goede uh, eindproductie. Ja. En uh, om net even een tikje meer, tikje meer te geven wat, uh, wat het nu heeft. Het is nu al echt super, maar het kan nog een tikje, tikje mooi. Even bijgeslepen. Uh, ja, daar dus zijn we vorige week mee begonnen met die speurtocht. En daar gaan we mee uh, gaan we een bepaalde tijd doen. Lukt het binnen die tijd, dan zijn we heel blij. Lukt het niet, dan... Uh, geef onszelf ons beste shot erin. Ja, oké. Okay. Uh, ja. Leuk, ja. Wanneer is dat dan? Ja, ja, precies. Ja, wanneer? Schoek, schoek. <laughs> ja. scoop. Ja. Ja. Ja. Laten jullie horen. Ja, dan, dus wij horen dat uh, nog Uiteraard. heel graag. Ja. Want dan uh, gaan we daar weer uh, natuurlijk uh, dat bekendmaken. Uh, ik denk dat we uh, hierbij gaan afronden... maar uh, niet uh, uh, natuurlijk zonder dat we uh, van jullie een nummer gaan draaien... Uh, wil je zelf aankondigen welk nummer het wordt? Nou, het nummer heet The Border. En dat gaat over uh, een over uh, grens. Een oversteken Die overgestoken wordt. Met, ja. uh, naar nieuw leven. Naar risico's nieuwe... nieuwe die erbij ja, zitten. Ja, ja. ja. En het is dus van de cd. Nog een keer voor luisteren. Songs of Poverty. Songs of Poverty. Ja, Armed, ik ben zo arm als wat. Ja. <laughs> Van Walking the She, want daar hebben we het helemaal niet over gehad. Nee, het, is een project. Uh, het project heet. Uh, is hij open? Nee, hij is niet open. Nu <laughs> <laughs> is hij <die> open. Oké, okay. <laughs> microfoon is afgesloten. Um, ja, nee, het project heet, uh, heet Walking the She, inderdaad. Ja. En, uh, en dus de CD, even. Ik hem even, weer even kwijt. Uh, Songs of Pop. Songs of ja, Song ja. Ja. Liederen vanuit armoede. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja, ja. Of armoedige liedjes, maar dat, dat zal... Dat, dat, je denk, ik zei, dat nee, denk ik niet. Nee, het nee. is uh, liedjes vanuit armoede. Ja, precies. Ja, ja. Uh, ontzettend leuk om, uh, om dit te horen. En uh, Marlene, eigenlijk um, ook, ook dat platform te geven. Ja. Uh, want ja, in Zandvoort wordt ze natuurlijk wel uh, altijd vaak aangehaald... als zeg maar de beeldend kunstenaar, de kunstenares die ze is. Maar ze uh, doet dus meer. Ja, ja. ja absoluut. Leuk. Ja. Um, aan tafel uh, is inmiddels aangeschoven Frits van Loenen Martinet. Ja. En uh, van harte welkom en ook heel fijn dat we jou hier uh, aan tafel hebben... in het kader van uh, november kunstmaand Zandvoort. En dat ook weer vanuit de regenbooghoek. Um, ja, onze eerste vraag is altijd... Uh, Frits, wie ben je, wat doe je en hoe ben je gerelateerd aan de regenboogcommunity? Nou ja, ik, ik, ben, ik ben dus inderdaad Frits van Luna Martinet. Ik ben uh, fysiotherapeut geweest in, uh, in, in Zandvoort. De eigen praktijk hier gehad... Ik ben inmiddels gepensioneerd en uh, daarmee uh, mezelf verbonden aan het uh, HDMZ, het Hans-Davids Museum Zandvoort, als voorzitter van de werkstichting. En um, zodoende, dat is, uh, dat is een beetje de achtergrond, denk ik. Ja, ja nou, dus eigenlijk wel een bekend gegeven in Zandvoort. Voor mezelf wel, ja. ja, ja, ja. En een aantal <laughs> mensen die natuurlijk, maar binnen ja. die praktijk uh, natuurlijk ja. langs is gekomen. Um, het HDMZ is eigenlijk een relatief jong nieuw museum, kunnen we wel zeggen, is antwoord. Hoewel het al een aantal jaren staat. Um, wat is beknopte ontstaangeschiedenis van het museum? Nou, de, de, dat ontstaan is, is eigenlijk gekomen uit uh, de wens van uh, de initiatiefnemer Jan van Belen. Jan van Belen is degene die um, eigenlijk een, een, een een soort kweest had in zijn leven, wat ga ik nou met mijn vermogen doen? Na, zonder enige nalatenschap. En uh, had de keuze tussen de reddingsbrigade, een museum of een molen. En hij is daarnaast ook nog een kunstenaar uh, geweest. En um, op een goed moment had hij een, een soort recalcitrant erbij met een uh, goed, glas wijn, goed, goed glas wijn. En uh, in dat moment zei hij, ik ga gewoon een museum beginnen. Ik wil ook dat mijn werk gezien wordt. En daarnaast was hij architect en um, in dat architect zijn wilde hij ook in het ontwerp van een gebouw. Dus hij had twee vliegen in één klap. Oké, okay. en, en, en uh, hoe ben jij daaraan gecommitteerd? Nou, ik, Hans, uh, Jan van Beelen heeft het museum uh, ge, ge, geschong, of althans, genaamd eigenlijk naar zijn partner uh, Hans Davids. En Hans Davids uh, is uh, eigenlijk een, een paar jaar eerder dan hij overleden. En aangezien ik binnen mijn uh, professie ook servicebegeleiding deed... heb ik daar een heel goed contact met ook de nabestaanden... zoals Jan van Beelen opgebouwd. En dat was een soort vriendschap waar uh, we heel erg blij en trots op waren. Oké, okay, ja, ja. Dus vanuit die hoek inderdaad... Uh, ja, zeg maar dus hier is Eigenlijk de... vanuit mijn werk en daarna dus een begeleider van zijn partner... maak je inderdaad wel de, wer de werkelijke mens maak je mee in, uh, in alle facetten. Ja, ja. En van daaruit is dus dat idee gekomen om een museum uh, zeg maar op, te, op, op te zetten en het ook te ontwerpen. Maar ja, goed, dan ben je er nog niet. Want ja, voordat de eerste steen gelegd is, uh, zit daar natuurlijk een heel traject aan vast. Hoe is dat ja. gegaan? Ja, dat is, dat, is, uh, dat is eigenlijk wel een heel leuk project geweest. Het is weliswaar dat we daar nu een beetje de vrangen vruchten van plukken, want we zijn begonnen met een gebouw. En het gebouw moet een museum worden. En dat is wel een dingetje. En uh, dus de hele enthousiasme naar het gebouw... Um, is eigenlijk op dezelfde wijze als dat we getracht hebben om het een museum te maken. door vallen en opstaan. en uh, eigenlijk met heel veel enthousiasme iets te doen uh, en, en te bouwen aan. En daar is, uh, is onder andere corona wel een heel groot, grote streep door de rekening geweest. Ja, ja, ja dat, uh, want zeg maar, eigenlijk, het museum was net klaar, net open. en dat moest feitelijk ook gelijk weer dicht. Ja, en dan zou ik toch beginnen met het, het gebouw was open. Ja, het gebouw was open. Oké, want wat kun je zeggen over de collectie uh, van het museum? Ja, dat is, dat is bijzonder, uh, Ronald. Dat, wat, uh, heb, enerzijds heb ik een enorm schuldgevoel jegens de initiatiefnemer. Um, we zijn uh, met het gebouw begonnen... en Jan heeft uh, helaas de, de, de opening net niet meer mee mogen maken... Maar um, wat, wat ontbroken heeft in ieder geval in die hele fase van het bouwen... was het inzagen van wat hij nou eigenlijk gemaakt had. En uh, je, je hebt een vriendschap, maar je, zijn hele collectie... en alles wat hij gemaakt heeft de afgelopen 30 jaar of 40 jaar... De, de, de, de kunst de die, hij die hij maakte. Die hij maakt, ja. ja, ja, ja. Zijn dus de collectie waarom het een museum mag heten. Mm -hmm. Die heeft altijd ergens boven gestaan of in de garage gestaan... en overal neergezet. Maar wij kwamen meestal niet verder dan de eettafel met een glas wijn en een hoop plezier... en deden leuke dingen met elkaar. Maar echt naar boven om eens te kijken wat hij gemaakt had... ondanks het feit dat we een gebouw maakten. En dat was wel een klein dingetje... of een groot dingetje, dat toen hij overleed... toen ben ik eigenlijk postuum alles gaan digitaliseren. Oké. Okay. En door te digitaliseren weet je, kwam de emotie van de man... die, die als een hè, onontdekte diamant eigenlijk zich manifesteerde... nadat je ziet wat hij gedaan en wat hij gemaakt had volkomen onderbelicht en volkomen onwetend... eigenlijk naar een museum of een gebouw maken... waarin je eigenlijk de collectie eigenlijk niet goed hebt gewaardeerd. En dat is een van de dingen waardoor ik nu nog steeds eraan betrokken ben. Want het is niet altijd even zonneschijn. Dus ik ben gepensioneerd, ik heb wel eens andere dingen aan mijn hoofd... maar dit zijn wel een van de verplichtingen die ik op me genomen heb. Ja, ja zo'n soort... Uh, ja, uh. Ja, ver verplichting inderdaad zeg maar, aan, uh, aan Jan van Beelen om, ja, om dit uh, goed over het voetlicht te brengen. Ja. Of ten te laten... Want um, het, waar bestond zijn, uh, zijn kunstenaarschap uit? Nou, dat is heel divers. Uh, dat wil zeggen dat ik eigenlijk uh, bij, bij kunstkennis... Want ik heb zelf geen kunstachtergrond. Behalve dat ik opgevoed ben in het Stedelijk Museum Amsterdam. Um, dat dat uh, het, Er zit geen stroming in. Er is eigenlijk een continu leerproces van wat hij leuk vindt om te doen... zonder de behoefte te willen hebben om het uh, te tonen. En dat, dat markeert hem dan ook als zijn wellicht een niet-kunstenaar... want hij had ook geen verkoopsdrang. Um, maar een van de redenen waarom ik denk ik ook blij ben dat ik hier zit... ook in dit programma... is omdat dat stukje latente schuldgevoel... tegelijkertijd ook eigenlijk zijn hele levens patroon is geweest van... onderkenning. Um, hij was uh, homofiel. Hij had een, een, een man als partner. En hij kwam uit Zeeland. En dat was geen... gunstige uh, combinatie. Mm. En in die... Uh, uh, drift heeft hij dus ook... continu onder druk gestaan. De, de, de druk die... Uh, zijn hele werk... maar ook het niet laten zien van zijn werk. Dan wel alles achter een bepaald gevoel van schaamte of onderdrukking... heeft hij eigenlijk nooit gemanifesteerd wat hij, wat hij in mijn ogen... nadat het digitaliseren kwamen de tranen in mijn ogen... van de emotie wat, waarin hij altijd voor gevochten moet hebben. Ja. En dat kan ik nooit meer goedmaken. Ik heb het niet gezien. En um, ik weet zoveel van hem... dat je tegelijkertijd realiseert dat eigenlijk ook alles onder druk heeft gestaan om te shinen. Ja. En dat is de flonkering van de diamant. En een onontdekte diamant wil zeggen dat de ruwe diamant... die heeft eigenlijk nog niet kunnen schijnen. Dus dat, is, dat, is, dat zou voor mij een fantastisch item zijn... als we dat nog een keer kunnen doen voor Ja, Ja, ja. Het gaat dan eigenlijk over de continue worsteling... om eigenlijk te mogen zijn wie je bent. Nou, dat is, ja. uh, dat is in, in een hele korte zin... Maar daar zit een heel leven achter, waarin hij dus ook nooit, nooit, die architectuur heeft nooit iets gebouwd. En als hij dan nu zijn gebouw ging bouwen, was hij een oude architect, niet meer van deze tijd. Mm -hmm. En werd onderdrukt eigenlijk door het bouwproces, omdat de materialen en de hele uitvoering al niet meer van zijn tijd waren. Mm -hmm. En als je dat dan terug gaat brengen naar zijn kunst, dan werd hij eigenlijk door ons als werkstichting, die ook de commerciële kant wilde benaderen, eigenlijk ook niet gezien in zijn werk wat hij had moeten doen. Ja, ja. En in die beide zaken is hij denk ik fysiek niet in staat geweest, ondanks dat het een behoorlijke driftkikker kon zijn, om, om dat ook nog een keer over de uh, toonbank te krijgen. Ja. Dat is eigenlijk synoniem voor dat hele stukje leven van hem. Ja, ja. Prachtige titel trouwens inderdaad, hè? de onontdekte ja. diamant. En uh, nou ja, helaas... Die expositie stond op het punt om getoond te worden. Uh, dat was niet specifiek een expositie, maar zeg maar eigenlijk gewoon de collectie. Ja, en toen kwam natuurlijk uh, COVID-19, uh, waardoor uh, deze collectie eigenlijk niet zichtbaar was. Maar als we nu naar het museum gaan, dan vinden we hem niet echt. Of nee. nee. nee. Want wat, wat is er gebeurd in de tussentijd? Nou ja, dat is een beetje de, de, de, de, de controverse van. Um... Uh, de, de, het hebben van een gebouw. Maar het niet zijn van een museum. En ja. uh, daar, daar kan je heel veel in inspannen. Maar dan moet ik wel eerlijk. En het is geen uh, open excuus. Maar we hadden gehoopt dat de expositie van Jan zes maanden zou kunnen blijven staan. Dan heb je als bestuur. Heb je, of met bestuur en de vrijwilligers heb je de, de, de ruimte. En de, en, en om eens te gaan denken van wat gaan we nou doen. Hoe gaan we het doen. En wat willen we zijn en wie willen we zijn. En we zijn eigenlijk door de feiten achterhaald. Want drie weken later gingen we dicht. Toen zijn we nog een keer open geweest. Toen zijn we twee weken later dichtgemoeten. En daarmee was wel de geest uit de fles. Mm -hmm. En um, dat is ook een reden, denk ik, dat we ons nu echt moeten gaan bezinnen. En een stukje gaan terugtrekken in het nieuwe jaar. Om met, met professionals en vrijwilligers tot een, een nieuw platform te komen. Waarin we een overlevingsstrategie, maar ook... ...bepalen wat we gaan doen en hoe we het moeten doen. Ja, ja, precies. Want het zit natuurlijk ook echt verbonden aan deze twee personen. Jan van Beelen en dit heet niet voor niets HDMZ, dus Hans ja. Davids. Um, nu is het op dit moment is het wel mogelijk om het museum in te gaan. Um, wat, wat is er op dit moment te zien? Nou, Er is op dit moment helemaal niets te zien. We zijn de, de, de race experience aan het uh, afbouwen... En we willen aanstaan... tijdens de, de Formule 1... Uh, de Formule ja. 1 ja. ja, en um, daar wilden we ergens aan meeliften. Ook al kan je ter discussie stellen wat is daar het museale karakter van. En dat, dat, dat is dan weer ook dat, dat bootje wat ronddobbert. Van de ene kant naar de andere. En op de een of andere manier zoeken wij ook naar commerciële doeleinden om te komen tot het ja, nou ja Zo'n gebouw moet zichzelf natuurlijk wel bedruipen. Ik bedoel, daar ja, zal altijd subsidie ja, bij zitten, ja. maar het kost geld. Nee, er is geen subsidie. Er is oh. een moederstichting, dat is nog een stukje van zijn nalatenschap, Maar dat gaat wel ontzettend hard eruit. He, ondanks het feit dat we er eigenlijk niks in doen, waren wij natuurlijk een start-up. Mm -hmm. Dus ook in de start-ups en alle, alle subsidies van de overheid zijn komen stil te staan. Maar dat is een heel ingewikkeld verhaal. Maar wij moeten verder, maar wij moeten wel weten wat we willen gaan doen. Dat het aan Jan van Belen zijn werk ge, ge, gekoppeld zou moeten, moeten zijn, is, is niet een vraag. Maar is meer maar hoe gaan we dat doen? Ja, precies. En de, de mogelijkheid om het weer terug te plaatsen is er. Maar ja, dat is nogmaals, we gaan eerst maar eens even goed nadenken wat we, wat we kunnen. Ja, nou hopelijk uh, uh, zeg dat, is dat een proces wat, uh, wat, wat succesvol gaat verlopen en uh, wellicht is dan de uh, Pride in, uh, in volgend jaar, in 2022. Een heel mooi momentum om ja. inderdaad die collectie, die onontdekte diamant ook weer uh, opgepoetst zeg maar, uh, ja. te laten zitten. Ja, de, de initiatieven liggen er. Hmm. En uh, de, nog even kort door de bocht, maar de januari november starten we met Colorful China. Ja. Dat is een, een, een uitermate boeiende expositie van Chinese moderne kunst. Van na de tweede van na 2000 eigenlijk de hele ontwikkeling van de Chinese economie, daarmee ook de ruimte om weer na de culturele revolutie te mogen maken en te mogen experimenteren, proberen we daar een beetje tot het licht te krijgen. En dat, uh, ik, ik denk dat het de moeite waard is om te komen kijken. Oké, okay. ja. en dat is vanaf 6 november. En hoe lang ja, is die... November. Die is... houden we tot 9 januari open. Oké, okay. ja. En uh, dan geven we ons uh, de twee maanden de tijd om, om daar te kijken... of we genoeg mensen kunnen interesseren. Niet, niet alleen Chinees spreken, maar ook oh, okay. heel lang. Dat is het, hopelijk geen vereiste, zeg maar. Nee, nee, nee. Dat is nee het zou ontzettend gaaf zijn als, als we binnen Zandvoort... ook Zandvoorters dus weten te boeien om eens een keer langs te komen. Want ja. dat alleen al... Uh, is, is dan misschien niet in de Chinese kunst, maar er is een fantastische 360 graden presentatie over Zandvoort ja. van Vissersdorp Natuurlijk. naar, uh, naar, naar ja, eigenlijk een badplaats. Ja, Leuk. Ja. Ja. En ook die is nog onvoldoende, zeg maar. Ja. Ik, ik, ik. <laughs> vertoond ja. kunnen worden, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar goed, uh, wat in het vat zit, verzuurt in dit geval niet. Ja, en gelukkig ja, zijn de musea open. Um, um, nou, zoals uh, iedere gast, uh, hebben ook jou gevraagd om een uh, verzoeknummer. Um, je hebt gekozen voor. Um, moet ik even opzoeken. Goodbye uh, van Elton John, maar dan specifiek van de LP Madman Across the Water. Ja. Kun je vertellen waarom je voor dat nummer hebt gekozen? Ja, je, de, de, de vraagstelling was of ik een nummer van... of een, een muziekaart van, van Jan uh, zou kunnen presenteren. En, en daar, daar heb ik wel naar zitten kijken, maar dat was Erik Satie. En dan denk ik, dan ben je maandag om, om twee uur... <laughs> ja. een, een, een softe piano wel Een heel ander genre. Dus ja. het, is, het, is, het is van mij. Uh, goodbye bind mij in tekst en in, in affiniteit... in de relatie van Bernie Taupin en Elton John tot dit ja. nummer. Dankjewel. Nou ja. Nou ja. Ja. We ja. gaan uh, naar het uh, nummer luisteren. En uh, dankjewel. dankjewel dat je hier aan tafel verscheen. Nou, Ik ben heel blij dat ik heb mogen komen. Graag gedaan. Dankjewel. Dankjewel. Ja. And now that it's all over. The birds can nest again. I'll only snow when the sun comes out. I shine. Only when it starts to rain Goodbye van Elton John. En ja, we gaan er nu weer uit. Het, het zit er weer op. Uh, aan de techniek. Uh, Mirko Gerritsen en Cor Dreyer. De presentatie. Ronald Huskens, Jelme Koper. En Anja Westerwil natuurlijk. Ja. En uh, volgende, volgende maand. 6 december. Vijf uur lang. Uur. Regenboog. Top 52. Van stemmen van vanaf, vanaf, uh, 8 de, uh, 8 Ach, vanaf 8 november. Vanaf ja. echt 8 november kun je stemmen. Tot de, de volgende het. keer dan. Dat was hij. <laughs> het <laughs> is een voorbij bijgevlogen. Tot ziens. Ja, hoi. Het ging te snel. the blue the that you did dream really do come true. Someday I'll wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me. Where trouble's back like lemon drops, where you cross the chimney tops, that's where